Uh, vast, uh, gesteld dat uh, de Nederlandse muziekwereld een beetje in een dorp is, wat dat er gaat. Want deze Thomas Curvers uh, die deel uitmaakt en ook eigenlijk uh, de frontvokalen voor zijn rekening neemt van Minor een duikt ook over in de band van Lucie van Domme of Malou's van Domme. Beter bekend als Malou, want uh, die uh, heeft ook uh, behoorlijk wat ja, bereikt inmiddels, want uh, ze hebben in Duitsland bijvoorbeeld als support gestaan van een oude jeugdheld van mij, Rick Ashley, never gonna give you up. Stok Stok, Eet, in Waterman. Uh, heb je uh, vroeger ook uh, wel eens een beetje naar de uh, oude producers zitten, zitten kijken uh, Nou, voornamelijk eigenlijk. Stok, eetkin in Waterman. Hè, er dat is uh, onlangs een uh, grote held van mij uh, overleden. Steve Albini, volgens mij gisteren. Hm? Ja, Steve Albini uh, heb ik er wel eens van gehoord, ja. Uh, die heeft bijvoorbeeld In Utero van uh, Nirvana geproduceerd. Ja, Daar uh, is hij er dan vooral bekend ja. van. Ja, die is helaas aan een hartaanval overleden in zijn studio. Dat is uh, Very zeer sick, spijtig. Ja. Maar oké, okay, maar ik hou inderdaad van heel veel uh, producers van vroeger. Ik ben erg fan van geschiedenis ook. En van studeren van wat mensen al gedaan hebben. Dus ja. dat, uh, ja. Ja, want nu we jou toch tegenover ons hebben zitten, uh, Ruben. Want je bent uh, zowel muzikant, maar uh, producer kan je dus ook. Waar ligt jouw hart nou het, uh, het meest... Ja, toch wel bij het produceren. Eigenlijk. Ja, toch wel? Denk, ja, maar ja. ik moet dan niet kiezen. Maar als ik dan zou moeten kiezen, zou dat dan uh, toch wel zijn? Ja, want uh, die vraag uh, die ik op een gegeven moment stel, uh, ik, ik stel hem niet zomaar. Want jaren geleden had ik op een gegeven moment hier een band die heet Bees Noir. En ik zat op een gegeven moment met Leon Paul Palmen te praten. Dat is het toch wel een uh, redelijk mm -hmm. bekende naam inmiddels uh, geworden. Uh, maar die maakte toen onderdeel vanuit die band. En toen zat ik dat zo te beluisteren. En ik denk, joh, jij moet de producer's kant op uh, gaan. Nou, en uh, zo geschieden. En hij nou, nou, is... heeft met, uh, met uh, behoorlijk wat uh, grote namen gewerkt. Ja, en begrepen. Dus, uh, dus ja. Nou ja, het, uh, het, is, het kan allemaal natuurlijk. Ja, en het is ja. uh, vooral ook heel leuk om muziek te spelen. Maar het dan ook te produceren. Ja. En je haalt van, het ene, uh, van de ene discipline... Weer wat naar de andere discipline toe. Ja. En dan dat versterkt elkaar alleen maar. En dan heb je een ja. soort van opwaartse spiraal van uh, meer leren en meer dingen weten en uh, beter worden. Ja, uh, wat, wat uh, vind je het leuke aan productie? Aan het uh, voorhan productie? Nou, uh, bijvoorbeeld Anouk die kwam dan bij mij binnen. En dan heeft zij eigenlijk een demo van een liedje. En mm. dat is dan. Uh, dat is die demo. Hmm. En dat zit dan hier. En mijn werk is om het soort van helemaal hier te krijgen. Ja, ja. En dat zit, zijn allemaal hele kleine details. En dan ga je aan allemaal hmm. knoppen ga je draaien. En dingen ga je uitproberen. En, ja. dan, en, dan, en soms lukt het ook niet. En dat kan heel frustrerend zijn. Maar. Dan begin je opnieuw. Maar, en dan, lukt het, dan het lukt het wel. Maar is het, en dat, is dan, maar is dat dan ook weer het leuke? Van, dat je dan op een gegeven moment. Net zoals bijvoorbeeld. Je gaat een tekening maken op, een, op, een, op zo'n schetsboek. Ja. Nee, dit is druk. Weg. Ja. Vleeltje, zoiets. Mm. Nou, nee, uh, nee. Niet zeg maar van hele, je, je houdt uh. eigenlijk de schets in je achterhoofd en je ja? gaat hem opnieuw tekenen. Ja, okay, het is een okay. beetje inkleuren kleuren meer. Ja, ja, ja, ja. En er zaten te veel krassen in de schets, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus die krassen die kan je er niet meer uithalen. Ja. Even opnieuw beginnen. Ik ben ook al een vrij rigoureuze producer. Dus ja. als het gewoon niet werkt, dan denk ik van nou dan beginnen we opnieuw. Ja, en wij dan... hebben letterlijk één nummer van mij gewoon twee keer gemaakt. Die hebben we dus opnieuw gemaakt, ja. omdat ja. we het gewoon op een gegeven moment echt niet meer voelden. Ja. Uh, all We Never Had is dat. Daar hadden we eigenlijk een hele andere versie van. Maar wat ik leuk vind aan met jou samenwerken is vooral dat jij heel creatief bent en heel creatief nadenkt over je productieproces. Zo, zo zit er bijvoorbeeld um, in een nummer van mij, daar moest een hele grote riser zijn. Eigenlijk mm -hmm. alsof, je op, uh, alsof je wakker wordt uit een droom. Het nummer heet ook Dreaming. Mm -hmm. En dat is gewoon een stofzuiger. stofzuiger? Dus, yeah, ja, en die gaat, gaat een stofzuiger? En die gaat zo uit. Die gaat ja, en als je dat dan omdraait, dan, dan krijg je... Ja, ik vind het leuk om gewoon... Het uh... werkte zo goed en ik, ik, vond dat, ik vond dat heel leuk om dat van jou te leren. Ik heb ook het idee dat ik heel veel van je heb geleerd en ook op andere manieren weer ben gaan nadenken zelf over opname en productie. Nou, daar heb ik dan ook nou. een grote passie voor om dingen te, niet te laten klinken zoals ze eigenlijk zijn. Dus Een, een, een beetje een atypische producer. Ja, ja, ja. Of, of tenminste, stemmen zijn synthesizers en synthesizers, dat zijn stemmen of zo. Ik vind dat leuk om daar... Uh... Ja, of van mijn stem heb je ooit ook een keer een cello gemaakt. Oh, ja, dan was ik gewoon klopt. een, een ja. line aan het inzingen die ik eigenlijk... Ik wilde eigenlijk een arrangement maken voor strijkers. Hm? Maar ja, daar uh, ja, hadden we eigenlijk helemaal geen, geen, geen tijd voor. En toen klonk het best wel goed. En toen zat je een beetje van, nou, doe ik zo. En toen klonk het eigenlijk als een cello. het zaten we allebei van, ah, het is eigenlijk best wel vet. We niet? Laten we ja. het gewoon houden. Ja. Ja. Uh, nou, uh, heb ik vorige week Michel Tuin van Lorem Ipsum. Die werkt dan met Blanco samen. Blanco is natuurlijk muzikant, maar produceert ook. Hè. Uh -huh. is, uh, uh, en die kwam op een gegeven moment met het lumineuze idee... om een een of andere ja pianootje te gebruiken ergens oh, ja, ja. is dat ben jij daar ook zo van of niet uh, nou als ik het dan ergens ik heb wel een hele doos met allerlei troep en uh, dan soms geef je ergens een pet of een slinger tegen dan, uh, ja, dan komt er wel wat nou, dat klinkt nog leuk ook ja, ja uh, ik, ik zei het net hè, over de, dat pianootje dat zit volgens mij in deze song en uh, dat is uh, spooky song van Ibsen. to Als ik zeg het gaat niet, het gaat niet, het staat stil... dan zit iedereen mij raar aan te kijken van uh, waar heb jij het nou over? Dat is uh, namelijk een nummer van de Raggende Mannen. En wat heeft de Raggende Mannen met April Afternoon te maken? Nou heel veel, want Thijs de Melker was vroeger een van die bandleden van uh, de Raggende Mannen. En die heeft deze geluidsproductie van April Afternoon voor zijn rekening genomen... Modern Lovers. En achter April Afternoon, daar schuilt Jelmer Luimstra. Daarvoor hoorde je Spooky Song van uh, niemand minder dan Lorem Ipsum. En daar zat ook een uh, bevlogen producer achter. Zelf ook muzikant, net als Ruben. Mm -hmm. Blanco, genaamd. Uh, Volendamse geluidsmagier en producer in dat opzicht. En uh, dat... Jij komt uit Haarlem, geloof ik, toch? Ik kom uit Haarlem, ja. Ja, ja je bent de, de magier van Haarlem eigenlijk. Ja, ja. <lacht> ja, zo, dus, uh, zo, uh, zo simpel is het. Uh, even weer uh, wat, uh, wat serieuze zaken, want uh, morgen over drie weken, dan is het zover. Want dan komt er een uh, release show van Zeker. jullie EP ja. ja. Patronaat, hè, dat loopt ja. toch? in uh, club ja. drie van Patronaat. Stage drie. Ja. Dus dat ik heb hem al, uh, ik heb hem al uh, ingekleurd. Mm -hmm. Want uh, morgen moet ik ook weer op pad. Moet ik zelfs stage 3, want dan is het nieuw hoogst oh, ja. Dus daar het heel fijn vinden als je erbij ja. uh, bent. Ik heb al, uh, in de planning staat hij al. Ja. Uh, staat al dat, uh, dus ja, uh, alleen. Zoiets ja. als wat uh, Lennart is overkomen... dat kan mij nog tegenhouden. Ja. Oh, ja. Dus dat, uh, <laughs> dat is een vreselijke griep altijd. voor de mensen die ja. net zijn ingetuned. Uh, onze bandlid Lennart ligt met griep op koorts uh, op helaas, bed. Helaas, helaas. Die kan niet komen. Maar ja. ik wil ook nog even tegen jullie zeggen... als jullie uh, 31 mei niks te doen, te doen hebben... koop dan een kaartje voor onze EP-release van The Void... Spammen, Infatrona. dus. Ja. ja, even lekker spelen. Ja, maar ja, ja. dat toch even doen. Hè. Ja, ja. ja, zou heel leuk ja. zijn als we ja, uh, Het lijkt mij ook misschien, misschien een paar van die filmpjes uh, maken. En dat uh, af en toe een beetje delen van. Uh, nou, maken een soort uh, vervolgfilm. 20 seconden ja. steeds, weet je. Uh, ja. Elke dag uh, iets. Ja. Lijkt mij uh, uh, een leuk idee om dat uh, in aanloop uh, te doen. Ja. Niet elke precies. dag te doen. Ja. Kan ook om de twee of drie dagen of. Uh, noem maar wat. Dus. 31 mei. Um, 31 mei. Even ja. over, over die EP, want hoeveel uh, nummers bevat die EP? Die bevat vier nummers. Vier nummers. Ja. Um, ja. Wat kunnen we ongeveer een beetje gaan verwachten van, uh, van nou, jullie? Je kunt een EP verwachten waarin uh, er beats zijn, die ragen uh, en um, Als raggen strakke man. strakke vocals die zijn ingezongen. Best wel catchy popliedjes. Ja. Het, is ook allemaal in, het loopt allemaal in één keer door. Ja. Dat was, uh, vond ik toch leuk om weer even een keertje van dit te doen. EP. Nou, het kwam eigenlijk doordat we, dit, doordat we die nummers al best wel veel live hebben gespeeld. Ja. En, toen, en live maken we eigenlijk een show die echt aan elkaar zit. Een, een eenschakeling eigenlijk van um, ja. nummers. Net zoals wat wij gezien hebben bij de voorronde waar jullie ja. in zaten. En de finale Ja, ja. ja. in Dus toen hebben we ook dat helemaal uitgedacht ja. om dat helemaal aan elkaar te doen. Ja. Dus, en daardoor dachten we, nou dit gaat allemaal zo mooi in elkaar over. Dat willen we op de EP zelf ook doen. Hmm. En het zijn dus vier nummers zijn eigenlijk allemaal best wel verschillende liedjes, denk ik. Net als uh, de nummers die we nu al op Spotify hebben staan. Mm -hmm. uh, maar het, de titelsong Water and Fire, die is al uit. Die zullen we zo meteen ook spelen. Dat en, is wel uh, de akoestische versie. De akoestische ja, versie, ja. in de, de originele versie, die is al uit op Spotify. En dan komen er dus nog drie Nieuwe liedjes uh, die bij het hele EP, EP horen. Kijk, dat is le leuk om het een beetje spannend uh, te maken. Want ja, dat is een beetje de bedoeling ook. Hè? Je Zeker. moet het dus een beetje opbouwen en denken van... En ook iets om naar uit te kijken. Ja. Oh. Twintig nachtjes slapen ik kan ja. niet. wachten. Ja. Ja. ja, zoiets. Ja. Ja. Ja. Nou ja, zoiets. Dus de spanning begint soms ook toe te lopen, hoor. Want we, we zijn best wel ambitieus met wat we allemaal willen doen. Dus ja. we zijn nu bezig met de wereld. Leg je dan show. op een gegeven moment ook niet de, de lat. Soms wel eens een beetje te hoog uh, als je ambitie uh. Want dat zit vaker ja, er vaker in, in, in besloten, of niet? Ja, dat denk ik. Ja, ik ben heel perfectionistisch. Dus ja. ik. Er nee. uh, <laughs> ah, wordt, uh, wordt iets ontdekt. Het is wel ook laatst gewoon nog... dat ik dan weer de focus opnieuw wilde inzingen en zo. Maar eigenlijk sloeg dat nergens op. Eigenlijk was het al gewoon goed genoeg. Maar ik vind het dan soms moeilijk om het los te laten. En ja. ook met de show. Ja, eigenlijk bij de Rob Acta wilden we ook de perfecte show geven. En daardoor waren we eigenlijk. Het was eigenlijk wel gelukt qua ja. voorbereiding. Hm. Maar we waren gewoon eigenlijk, doordat die lat best wel hoog lag, best wel zenuwachtig toen gingen we er wat technische dingen mis en toen nou ja, daardoor raak je dan helemaal uh, nou ja, een beetje van slag ja jo, maar um, daar gaan we het toch niet over hebben nu we gaan het alleen maar even over de dingen die goed gingen ja dat maar dat is zijn zijn een klein beetje ook niet ja maar dat zijn ook kniezen, menselijk ja. hè, dus dat, dat mag allemaal maar nu zijn we dus bezig met een show maken die gewoon ja die, die lang duurt en uh, die uh, waar die lekker maar is en uh, de, waarin de nummers dus allemaal gewoon lekker in elkaar overgaan. Ja, want, dus ik probeer ook heel fit te blijven deze maand, anders dan kan... Uh, ja, want op een, 31 mei uh, staan we niet uh, na vier nummers uh, gelijk buiten met die nee, religio. Nee, nee, nee. nee dat, zo bedoelde ik ja, het dus. Want nee. de EP is dus eigenlijk maar vier nummers, maar we gaan waarschijnlijk een show spelen van een uur en een kwartier. Ah, oh, dus de, de, we komen wel... Uh, ja, de, de, de, de, de Zeker. komt uh, volledig nog wel. Oké, oké. Ja, en het is lekker divers. Meer, soms meer pop, soms wat meer rocky, soms wat meer techno. Dus voor ieder wat wil. Denk ik. De, de finale van de Rob Hackdaw-woord, je haalde het al aan. Daar stond ook een band, die stond ook afgelopen zondag als opener op het uh, hoofdpodium van Vrijdagspop. Dus deze band, ze hebben sinds een week een single, echt tastbaar op de streamingdienst. Hier is Hank met Blushing Over Nothing. Vorige week uh, had ik er iets over verteld uh, in het uh, programma Zandvoort op zaterdag op deze zender. En op, uh, dat was wel leuk. Want op een gegeven moment vroegen de heren uh, Thomas de Jong en uh, Rob Harms... Uh, van, ja, naar uh, welke band zouden we dan moeten gaan. Ik zeg nou jongens, hunk, en dan is er ook nog een Zandvoorts lijntje. Want Joan de Bruin Kops, degene die uh, je net ook gehoord hebt op deze single... Die geeft namelijk ook muziekles hier in dit fijne dorp. Dus uh, dat uh, is dan het Zandworse wat er uh, nog een beetje loopt tussen Hunk en dit dorp. Uh, Blushing Over Nothing, uh, de eerste single. Uh, ze zitten er klaar voor, uh, want nu komt ook Ruben ineens in beeld. Ja, uh, want ja, hij staat erbij, dus, of hij zit erbij. Uh, op de akoestische gitaar en uh, Anouk, uh, die hadden we al gezien. Dit is de akoestische versie van de single die we ook een tijdje terug al hebben laten horen. Namelijk Water and Fire. walk a straight line into the late night. I'll feel the heat rushing through my veins. We walk a fine line, and it's about time we go together like water and fire. Water and fire, ooh, ooh, ooh. water and fire. oblivious to danger they say that great minds think alike we love as we fight dancing with our hearts tied we go together like water and fire water and fire burning desire water and fire burn me a fire now set me Nu wordt het uh, leuk, het wordt uh, spannend, want uh, we gaan een changeover doen. Want uh, inmiddels moet, uh, moet uh, er even nog wat, wat, wat uh, plaatsvinden, want uh, Ruben uh, was alleen even voor dit nummer ingevlogen. Nou, uh, niet helemaal waar, want uh, uh, Ruben heeft ook uh, zijn kant van het verhaal en zijn rol binnen De Void ook uh, verteld, dus... En dat is niet een geheel onbelangrijke uh, rol die Ruben in uh, dit hele verhaal speelt. Want zeker als de band uh, in zijn uh, grote geheel uh, te horen is, uh, Ruben... dan uh, moet jij uh, toch wel ook uh, daar alle zeilen bij zetten, toch? Een Om dat allemaal live voor elkaar te krijgen. Dat dan, lijkt me wel, ja. Dan maak ik de live set, ja. En dat betekent eigenlijk dat iedereen de juiste geluiden onder de, op de keywords heeft... bij de juiste nummers en dat soort... Uh, en dat alles uh, met elkaar samenwerkt. Hè? Dat al die apparaten met elkaar kunnen communiceren, zeg maar. Mm -hmm. Ja, want dat is, een dat is een beetje jouw rol in dat, uh, ja. in dat hele verhaal. Um, nou ja, we hadden het al een beetje gehad over uh, het uh, producers en uh, noem maar op. Um, maar goed, ik ga weer even kijken. Want uh, dit was natuurlijk even heel erg uh, technisch om even de boel vol te kletsen in de richting... Uh, zodat Anouk voor het laatste nummer. wat weer helemaal. dat zij helemaal alleen weer gaat laten horen. Het is wel een. Void nummer, hè? De Void nummer. Yes, ja, dat, dat is het zeker. zeker. Uh, volgens mij is deze ook op single nog een keer ja, uitgebracht. Hè? Klok, dat is zo, een dat van de vorige, uh, vorige EP's of. Ja, ja, van de vorige EP van ons. Uh, dit was het eerste nummer wat we ooit hebben gereleased eigenlijk. Mm -hmm. En uh, ik moet zeggen, ja, ik, ik speel dus deze nummers ook nooit op deze manier. Ik vind mm -hmm. dat eigenlijk ook best wel leuk om dat een keertje te doen. Mm -hmm. Ik speel ze ook nooit op gitaar. Ik speel het altijd op toetsen. Dus het was wel eventjes, even omschakelen voor me. Maar. de ik kan me wel één keer herinneren dat ik hem op deze manier heb gedaan. Ja. Dat was namelijk toen we een keertje gewoon leuk aan het chillen waren. En toen, ja, ik denk gewoon na een paar drankjes of zo... dat we, dat we er een gitaar bij pakten. En toen deed ik deze op een akoestische manier. Een beetje de kampvuur. Uh, ja, uh, ja zoiets, en ik, ja. ik denk dat daarom Leonard zoveel vertrouwen erin had. Omdat hij wist van... Hé, hey, maar die versie die je toen een keer hebt gedaan... doe dat dan gewoon maar vanaf. Ah, Oké. Okay. Nou, <lacht> dan uh, komt hij nog een keer. Uh, maar nu een akoestische versie. Hier is dus Attitude van The Void... Yoort Anouk. I've been looking for a reason. Give me something to believe in. And I'll get that right attitude. Yeah, I'll get that right attitude. Oh no. I've been looking for a feeling I don't seem to be achieving But I'll get that right attitude, yeah, I'll get that right attitude, oh. Don't walk away, don't walk away everywhere you go Nothing ever stays the way it is now You don't have to get out Don't walk away, don't walk away Everybody knows nothing anyway You don't have to get out Just don't lose your attitude now I've been walking through the seasons, finding me something to believe in. Now I got that right attitude. Yeah, I got that right attitude. Don't walk away. Don't walk away. Everywhere you go, nothing ever stays the way it is now.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 Don't walk away, everybody knows doet en dat was ook met een behoorlijk lange uithaal wat uh, betreft uh, het uh, nummer. Uh, wat uh, Ja, ik kom er bijna niet uit, uit in, in dat opzicht, maar er zat een lange uithaal van Anouk in dit uh, nummer. Uh, goed, dan uh, eventjes toch weer zoals Wolverine Fire eigenlijk zou moeten klinken. Want dan ga ik hem toch even laten horen zoals die werkelijk klinkt. Niet in de akoestische jas, maar gewoon uh, zoals we hem ook uh, hebben gekend uh, tijdens de avonden van de Rob Agda wordt. Hier is de Void. dat uh, even bij het uh, nieuwe single van Elvira die morgen komt, uh, uitkomt. Dat is Out of My System. Elvira, die kennen wij nog. Ook uh, Rob Akda wordt uh, verleden en uh, is uh, bezig om een EP uit te gaan brengen. Daarvoor hoorde je The Void met Water and Fire. Ja, we gaan nog eventjes uh, praten. Want we hadden het uh, even in de tussentijd ook nog over de, de opleidingen. De muzikale uh, scholingen. Uh, ja, laat ik eerst uh, bij jou beginnen Ruben. Want... Uh, Jij, jij hebt toch een beetje meer de Haarlemse school, toch? Denk ik door De Haarlemse school, ja, dat klinkt bijna alsof het een ja. stijl ook is. Ja, heel ja, ja, als titel ja, is, is het die feit eigenlijk ook wel, want ja. Uh, ja, uh, het conservatorium van Haarlem uh, volgens mij, toch? Nou ja, ik uh, heb daar op gezeten inderdaad. En ja. daar heb ik uh, met veel plezier gestudeerd. En ja. ik heb daar uh, e-music uh, gestudeerd, ja. electronic music. Ja. Maar destijds was ik meer bezig met psychedelische rock, dus dat is natuurlijk ook weer een beetje. Een nee, ding. Daar is helemaal niks meer van terug nee, nee, het, is, het is een producersopleiding ja. Uh, ja. waar ik op heb gezeten en waar ik ook met ben afgestudeerd met mijn oude band Eli eigenlijk. Ja, ja. ja. Da dat, dat is een beetje bekend, want er zat een behoorlijk ook daar zat al een vet geluid in. Dus, ja. Uh, nou, nou, het je bent ook vette geluiden. Ja, uh, maar dat heb je altijd eigenlijk altijd wel gehouden in dat dat opzicht. Dat, ja, ik, vind dat toch, ik heb nogal de neiging om dingen toch uh, bombastisch te produceren. Ja. Dat ja, zit er gewoon een beetje in. Ja. Ik weet ook niet hoe dat komt. Nee, ik goed denk dan. dat wij daar ook allebei van houden. Daarom zijn er ook, zitten onze nummers best wel. Ja, ik hou van toeters en bellen ja. en vieren landtijd. Ik ja, ook ja. wel. Ja, ja. uh, bij jou is, dat ook, uh, zit, is zit het ook iets anders? Uh, we hadden het net over, uh, bij, het, uh, bij het draaien van de nummers, over... De HKU. Mm -hmm. Nou, uh, we hebben er hier uh, twee gehad. Uh, Lucas Rens is de, de meest uh, recente voorbeeld. Maar daarvoor hadden we ook, uh, ook Lisette Aviva. Oftewel Lisette Vink, zoals ze in het echt heet. Mm -hmm. Die heeft ook een HKU-achtergrond. jij ook. Ja, klopt. Ja. ja, Ik zat denk ik één jaar of twee jaar onder Lisette. Ja. ja, ja. Dus, uh, dus je hebt uh, hem wel ooit gezien? Je ja, ooit... Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, maar het ding was volgens mij... Je zong altijd samen met de, het jaar boven je en het jaar onder je. En ik denk dat we net twee jaar hebben Want ik heb nooit niet heel veel met haar samen gezongen. Maar wel op, op weet, weet ik veel, concerten. Of ja, ja, ja. Dat, dat je naar elkaar ging kijken en zo. Ja. Ja, heb je er dan toch altijd een beetje gevolgd uh, wat ze doet? Of uh, niet? Ja, redelijk. Ja, ja. Ja, ja, ja. Want het uh, meest de recente werk is volgens mij weer uit 2022 alweer. Dat is alweer een tijdje terug. Maar Lisette neemt meestal de tijd. Die zegt ook van... ja. Waarom zou ik nou ja. uh, dat allemaal moeten doen? Uh, ik, uh, ik wil gewoon mijn eigen gang gaan. Ja, dat vind ik een hele goede instelling. Ja? Ik denk dat ik daar zelf ook wel van ben. Ja, toch wel? Ja, ja. ja, ja dan kom ik toch ook weer terug bij dat... Ja, bij dat... De aandrang en uh, bedoel voor de maar, sociale media. Uh, moet ik wel, wel even één ding zeggen. Anouk is een hele snelle songwriter. Dus die poept dat er allemaal maar uit. Ik moet dat met die producties <laughs> allemaal maar een beetje... Hoe ik daar zo een <laughs> beetje achteraan. Ja, zo voelt het wel soms. Ook alsof ja. ik achter mijn eigen... weet ik veel, ja... Ja. reet aanloop soms, want er komt, ja... om het maar te zeggen, ja. er komt gewoon zo vaak zoveel uit en dat is heel leuk, maar ja, ja waar, heb je de, waar haal je de tijd vandaan om dat ook allemaal direct te produceren? En mm. soms vind ik het dan... krijg ik er stress van of zo, omdat ik dan... dan heb ik een nieuw nummer geschreven, maar ik weet gewoon, ja, dit gaat pas over op zijn minst anderhalf jaar duren voordat dat dan weer uit kan komen mm. en zo. En dat, dat vind ik dan soms... Jammer. Nee. Maar aan de andere kant is het ook misschien een, uh, hè, ook misschien een luxe probleem... dat ik altijd veel inspiratie heb. Ah, okay. dus zo kan je het ook zien. Ja. Nou, uh, ik, uh, ik hoop dat jullie het uh, leuk hebben gevonden hier. Zeker. Wij vonden het enig. Echt serieus. Ja. En uh, dankjewel voor de uitnodiging. Ja. En we gaan dat het we gaan het nog even een keertje overdoen, doen. Ja, ja. Zeker. Of, uh, of het, leuk om het met te nog een... te komen in de ja. originele setting. Met, uh, met Lennart uh, mm -hmm. erbij. Neem ons snel uh, nou ook mee. Hè? Ja, ja, ja. Uh, even ja, nog ja. voor de mensen. Waar zijn jullie te vinden op het Wereldwijde Web? Of altijd heel belangrijk. Ja, toch? zeker. We zijn te vinden op Instagram. Je kunt ons volgen via devoidlaagstreepje music. En The void is. Als VOID, niet The Voice. Daar willen wij niet mee geassocieerd worden. Ja. <laughs> ja. Um, en eens even kijken. We staan op Spotify. Daar staat onze eerste EP al op. En uh, op 31 mei komt dus ons tweede EP Hoe uit. Hoe heet die? Water and Fire ah, ja? heet die. De okay. titelsingle is al online te vinden. En er zijn nog kaarten te koop voor onze release show. We zouden het heel leuk vinden als, uh, als je erbij bent. Als je er zin in hebt. In het en van, uh, Ja, Patronaat. dat was het eigenlijk wel. Ja, in okay. inderdaad. Tickets zijn ook te vinden via onze linktree in de bio op Instagram. Dus ik denk dat Instagram de snelste manier is om het te vinden. Ja, helemaal goed. Uh, dank. Uh, wij gaan uh, nog even hier wat, uh, wat nummers laten horen... Bijvoorbeeld deze van The Danger of Freedom en dat is van Demira. Night of at night It's been weeks but I'm so terrified Than a guillotine, guillotine Can't stop joking on your niggas Wendy Moore, die hadden we hier twee weken terug bij ons in de studio. Het, het nummer dat heette Hell on Earth. Daarvoor hoorde je de Danger of Freedom van um, de Mira. Ja, ik moet het er even bij uh, pakken. Overigens, die Wendy Moore uh, die is uh, te horen komende zaterdag niet bij ons op de radio. Nee, maak even een klein uitstapje in de richting van een andere radiostation, Namelijk bij Radio Kapelle. Want uh, mijn even knie... Uh, Bijna maar even niet, want uh, hij doet ook een uh, flink wat aan alternatief werk wat hij hier laat horen. Dat is uh, Willem de Waard in het uh, programma Zwaardvis. En daar zal Wendy Moore ook de uh, gast uh, zijn telefonisch dan wel te verstaan... om te vertellen over wat zij allemaal aan het doen is. Dus dat uh, is komende uh, zaterdag te horen. Wat gaan wij volgende week doen? Volgende week hebben wij hier ook uh, weer iets in de studio. En dat iets, dat is... Steezy Novel, want die heeft een EP uitgebracht. Die komt volgende week uh, hier spelen. Dat, uh, dat uh, moet waarschijnlijk wel met uh, backtracks uh, gaan gebeuren. En de 23 e dan komt Fliene Spiegel. En op de 30 e want dan hebben we ook nog live muziek, en dat is Harlem Lake. Die komt uh, ook in een akoestisch jasje spelen. En ze zijn een beetje ook op een uh, wat andere tour. Uh, wat meer op de rustige tour. En daar leek het ons ook wel een mooie aanleiding om ook die bent uh, te vragen en ze hebben toegezegd. Dus dat uh, is dan uh, eind mei. En dat is dan ook tegelijk een 3 voor 12 holland Vloedgolf. We sluiten af en dat is met Francis Ollenblik. Maybe I've been line. Tot volgende week. We see your songs, like our land. Oh, man, can you teach us how to love and care make us power.